We gaan verder, zo so, telkens iets extra en dat en de taal van de zogers hier, met <coughs> Abraham met al die <coughs> al die verschillende namen, dan hebben we nu ook wat hij nu ons vertelt, is ook een geweldig, diepe, diepe geheimen en dat wil niet zeggen dat wij direct zij moeten uh, behandelen wat hij ons bijvoorbeeld, wat hij zegt in de regel 18 dus hij gaat, hij citeert een paar versen let op en dat staat in de regel 18, let op wat staat geschreven we gaan op en het is geschreven tola arets al blima de de are de, uh, hangt aan de aan blima. Wat is dat? En het woord blima, bli, bli, eigenlijk bli, gewoon bli, is wordt vertaald van niet. Zo zonder. So is, zonder. En ma is dan de naam ma, mem he, wat heet ze? de heilige naam ma. En ik wil nu niet nu diep gaan want maar blima is een belangrijk woord belangrijk begrip in het Sefer Itzera in het boek der schepping daar staat ook okay? dat de blima en in onze generatie kan niemand die Sefer Itzera het boek der schepping geen niemand ken ik die dat boek zou kunnen uh, Behandelen. He, zogenaamde kabbalisten, die ken niemand. Natuurlijk zijn er wel, moeten, moeten wel zijn, die dat wel kunnen. Maar we moeten alleen geloven dat die er zijn. He, het blijft ons niets over, maar dan geloven dat die mensen ook kunnen, dat die, die, die, die, die, die paar mensen die er zijn. En toch behandelen ze dat boek. Behandelen ze dat allemaal, dat boek. Niet allemaal, maar. En ze behandelen dat boek met mensen die, ab, die, die niet eens Hebraus kennen. Dus zoals jullie dan zitten toch met die lettertjes. maar ja, ze behandelen dat, dat alleen maar in de vertaling. Dat begrijp ik natuurlijk niet. Maar... Het is eigenlijk de top van uh, alleen de kabbalist die dan speciale vertrouwelijke relatie verkrijgt. En dan aan hem openbaar dat woord dat die eventueel kan een beetje iets van proeven. Ja, maar daar staat het blima. Let op naar het woordje blima. En de katoe is geschreven dat de, dat de aarde is hangt, hangt op de blima. Uh, de aarde hangt op. Als de, hang, de aarde werd opgehangen, opgehangen betekent iets hangt op wat uiterlijk is. Ten aanzien van datgene wat fundament vormt, dus dieper, ja, dieper is wat onder is, ja. Ik bedoel, kan je dat zo ook zien, ja, wat, waar, kijk, als iets staat op iets, dan wat daaronder is, is krachtiger, ja of niet. Zo is het ook hier. Dus de aarde die hangt op de blima. Kijk nou wat het is. Ik zeg niet dat dit zo is, maar kijk, de aarde, dat is dan de maal Die staat, die hangt, betekent die staat, hangt, maar dat is, hangt betekent ook dat zij ook van boven haar, ja, van boven de aarde, kan je ook zo zeggen, ja of niet, hangt op, dus die is op aangehecht. Aan iets wat boven haar is. Oké, okay, dat is nog misschien een betere uitleg. Maar ik kan ook beter. Maar de aarde, dus de malgoed, hangt aan de blima. Kijk nou dat woord blima. De aarde, dat is, hier, dat is de malgoed. En kijk naar nou het woord blima. Ma is zeer aan Ja, Ma is zeer aan peen. Iedereen ziet het. dat achterkant is maar dus zij hangt natuurlijk aan hetgene wat, wat aan het einde van het woord is. Dus hoe, hoe meer naar boven naar voren kom je, hoe, hoe hoger het is. Dus omdat zij de, de aarde maar is aan het, uh, is onder de ziranthin. Daarom hangt de aarde is aangehecht aan het volgende boven de aarde is wie is ziranthin. En ziranthin is hier weergegeven door de door de Laatste twee letters van, de, van het woord Blima. Mem, hei. Oftewel, dat is dan de gematria van. Eh, wil ik dat opschrijven hier? Uh, links opschrijven, die hele. Dus Hawaii van de Alafin. Hawaii die met Aleph wordt gevuld. Ja? Dus jood, volledig jood, hei. Hei met hei, hei, he, aleph. En ja, weet je wat ik bedoel? Uh, schrijf eens op. Daar wil ik nu doorgaan. Hier links, bovenaan, zo so een beetje hier. Hier ook even. Heb helemaal uitgeschreven? Jut? Jut, dat is de hele Hawaii. Dat is de, de hele Hawaï van. Wie yes, Ja. Wil het van het woord Jut uitgeschreven en K uitgeschreven? Jut, K, Waf, K, volledig, ja. Dus dan maak je dan de naam Ma. Ja, maar dan in de. In de ja, dat, maar dan. Zijn dingesletters. Ja, in gewone letters. Ja. Oké? Okay? Dus, kijk nou. Dus nee, achter na, naast elkaar. Dus, joet, volledig. Joet, Dus, joet, waf. Gewoon zonder, zonder apostrof. Joet, waf. En gewoon joet, echt joet. Weet je, joet. Weet je hoe hoe geschreven wordt? Hoor, oh, precies. Goed. Joet, andere kant. Die dat, ja, ah. de Jud komt naar beneden. Hij is <coughs> een beetje, een beetje, zijn die wacht. Kijk, dus Bli, kijk, dus Ma. De aarde hangt aan de blima. Kijk nou naar het woord Ma. Kijk naar het woord Ma. Hij gaat nog schreven. Iedereen kijkt naar het woord. De vier letters? Nee. Jut, kijk, waf, kijk. Kijk, de naam Hawaii. Kijk, de naam Hawaii. Hoe wil je dat? De naam is Jewde, ja? Jewde, ja? Oké, ja. En dan plus de hei, vooruit hoe hij met een ouder is, yes? ja. Yes? Yes? ja? Ja. Plus ja. hoe je het wave, alles, ja? En moeten we naar vulling beginnen, Ja, ja, ja, ja. En he, dat is vulling en? Oh, dat is een ja weet je wel. Ja, en hier nog een talletje gemaakt. Dat is talletje En dan is het, als je dat optelt, dan heb je dat, dan heb je dat, dan heb je dat maat. Zie je dat? oké Dan heb je dat maat. Maar, en dat is dan de gematria, vijf Oké? En dat is dan A, B, Dus uh, de Namma, wat is de Namma? De Namma is de volledige weergave ja, van de Jut, Hei, Waf, Hei en gevuld met, met de letter Alef. En dat is dan, wordt het gematria Ma. 45. See? En 45 is ook de gematria van Adam, de mens. Alef, Dalet, Mem. En nu kijk naar nou, dat woord Blima. Dus 18 voor de punt, de laatste, het laatste woord. Dus in dat, in dat vers wat geschreven staat, dat de aarde hangt op boven de, of de hang, hangt aan de blima. Uh, en toch is het zoals wat ik had eerst gezegd. Want staat het, de aarde hangt al. Al betekent boven. Boven betekent dat het, Outerlijk is, maar what, what innerlijk is, is naar binnen. Okay, dan binnen D, waarop is de R staat is blima. And bli ma is ma is 3 uh, and pin. But we hebben gezegd dat is dan de gematria zeran And bli is, what is the gematria van bli? Bet is 2, lamet is. 30 was 32 en Jut is 42 en 42 is 42 is wat is 42? That is the 42. That is what the let op. What is, wat is dan 42? Dat is wat the Iranian ontvangt van Kether hochmabina. Ja? Hoe? Duidelijk. Dus dan hebben we in de Blima, Blima, hebben we eigenlijk alles wat komt toe aan de arets, aan het land, aan de aarde, aan de malchut. Hoe is het? Kijk, keter. Wat is de keter? Wat heeft de keter aan de lacheren, aan de hochma? Die heeft alleen maar de, de kale Hawaii. Alleen jood, hey, ja, waf, hey. Alleen kale. Waarom? Waarom? ketter dat heeft geen aviod, geen dikte, geen wensdikte. Alleen maar, alleen maar de kale structuur, hey. Ja, het kale skelet alleen. Dat jood, k, ke, waf, kee. geen kracht, geen. Alles zit in dat ketter, maar er is geen wens dat dit al. Uh, Zoals het bijvoorbeeld al in de Gogma. In de Gochma heb je al de naam van Jut, K, Waf, K. Dat is naar kracht al. Maar in de ketter heb je dat niet. In de ketter heb je alleen maar potentieel, potentie van de kracht. Dus wat geeft een ketter aan de Gogma? Alleen de vier letters Jut, K, Waf, K. Ja of niet? Dat zijn vier letters. Hier tellen wij niet gematria. Gematria wordt alleen in de lagere geteld. Hier wordt geen gematria geteld. Ja? Nee, maar we schrijven die. nee, precies. ketter schrijven we niet voluit. Waarom voluit schrijven, betekent dat wij al, dat daar zit al die uh, kracht, niet alleen kracht, maar ook de wens al, uh, heeft al vulling. Oh, vulling. Vulling is al de kracht van, van die letters. Dus in de ketter, de ketter heeft alleen vier letters. waf kei. aan de gogma. De gogma moet, als we nemen, we de naam gogma. De gogma. De Chogma gaan we nu weergeven. gevuld. Chogma is, de kracht van de gogma is gevulde Hawaïe. Wat gaan we doen? Yud k, waf, k gaan we de vullen. Yud is drie letters. Ja? He vullen we met. Hey, vullen we daar met een yud? Precies hetzelfde wat we hier op het bord hebben, maar vullen we die met een yud. Dan hebben we tien letters. Okay. dan hebben we, kijk, van de ketter. Nu nemen we dan Blima. bli, Het woord bli, Blima. Blima. Blima. Doe het zo met een apostrof dat het zo voor mensen. Dan wat hebben we hier? Nu gaan we dat behandelen. Ketter. Ketter. Ketter heeft U, K, Wa k, ja vier letters. Vier letters die heeft aan de, aan de kochma. Kochma die heeft die vier letters, die vier letters moeten schrijven we dan volledig. Jude plus he plus va plus Hey, That is, that's a tin, Team letter. Then mm the Hochma, the He, and the Bina. And the Bina, how we made the Bina, what had we with the Bina? I like a letter which we are full, full I do. You would, see that? Mm -hmm. Then from the Waf, what in the, in the Hochma is Waf, That how you have done. Waar volledig toe. waar ja, uh, met alle. nee, met u, wat zeggen, met u. Dan mm -hmm. dalet, ga je dat ook weer doen, iedereen ziet mm het? -hmm. Dalet, ga je ook daar leden, dalet. Oké, dalet. En dan ga je de volgende, zo so mm -hmm. allemaal ga je doen, dan hebben we in totaal 28 letters. En in totaal hebben we dan in totaal 42 letters ja, of of uh, membet, Ja, of mem de naam ja, de naam membet Of in dit geval is het bed lambda and you Okay? And it, its marked there it's what they well, as she heard say mensech ja men begint te spreken van the safer, the it's a right book they're helping Then men. <gasps> oh <my. gasps> it is so healing Natuurlijk is het heilig, maar de hele bedoeling om de heiligheid op te nemen, ja of niet? En niet te zeggen dat de heiligheid is daarboven. Je? Voor alles wat van ons wordt gevraagd, is niet dat wij zeggen dat daarboven is heilig, onthoud het erg goed. Maar dat wij inspanning leveren om dat heiligheid, de heiligheid aan te trekken naar ons, duidelijk en niet dat wij zeggen, oh daar is heilig goed, oh, daar oh, so, ik ben zo, zo so ontzag voor de heiligheid, je moet niet alleen ontzag hebben, je moet jezelf rein, ja, in reine brengen, zuiver jezelf en aantrekken, die hele gebrekend accepteren et en dat is, kijk, dat is wat wij zien in dat woord, blima dus de aarde is opgehangen aan die blima, waarbij de ma is de die matria van de zeer en pin en wat, de zeer wat verder zeer en pin ontvangt nog. Dus ze, uh, de Malhut de die ontvangt van de zeer pin, de nama, Oké? Okay? De nama, En zelf, zeer en pin zelf, die ontvangt dan van keter, hoch, en bin, na, die ontvangt dan de 42 letters. Eigenlijk, Waarom is het zo? So? Waarom Waarom die Zierenpien, bij Zerenpin tellen wij de gematria, da? de getalwaarde, getalwaarde? Maar terwijl bij de ketterhochma-bina tellen wij de letters. Zo, so, op die manier de krachten. zijn. Kijk, uh, de ketterhochma-bina zijn niet echte letters. Like, dat zijn vormen. No, waarom later? Want anders gaan we niet. Uh, we gaan een keer, keer terug naar de zoger, want alles kan ik niet uitleggen. Maar dan even tussendoor, dan hebben we dat woord blima. En als je dan ook keer een keertje weer gaat kijken naar die, naar dat cipher, dan kan je weer met andere ogen kijken. Daarnaar. En nu gaan we kijken wat hij, wat hij vindt daarvan, van die, van die twee uitspraken die hij Twee versen die hij aanhaalt. Aangehaalt had. 18. Nouden punt. Al mispar hawaia bamilui. alafin. Shigu begematria ma. Kijk wat hij zegt nou over die woord, het woord blima. Hij zegt dat dat. Uh, zin speelt op het getal Hawaia, Bamiluja Lafin. Hawaia van, gevuld met Alefs, dus hij zegt alleen dat dat van die ma, de ma, hij heeft, de ma is voor hem uh, hier doorslaggevend. Shehu begimatria ma, dat dat is gimatria, heeft gimatria getalwaarde ma. Ma is dus mem he. Punt we as twintig. Nitkaimu bet olamot. Bayut. Haulam haba. Uva bet. Haulam Klomar. Bami. Bara. Het haulam haba. Tweentwintech. Uva ma bara het haulam haze. Kuk, kut kijk zeer, zeer goed wat hij zegt. En, en, en wat hij nog niet zegt, hij heeft die ons laten zien in de blima. En dat heb ik speciaal een beetje zo, niet speciaal, het is, kwam bij mij op, dat jullie zelf dus gaan nu een beetje kijken en zelf het geheim van de Torah, wat hij aangegeven had, maar niet had uh, uh, uh, echt expliciet gezegd. Dat kunnen jullie dat zelf Aanvullen, invullen, let op. Uh, we as, en dan, zoals die zegt. We as, en dan, twintig, niet kaimu, beta-olamot, twee werelden, zoals so de zoger zei. Twee werelden werden, uh, bleven voorbestaan, kwamen tot stand, Bajud, olam haba. Door de letter jude, komt tot stand de, de toekomstige wereld. Over he, en door de letter Hei, olam haze, deze wereld. En nu gaat je tussen hakjes ons zeggen iets. let op. Klo bami, door de toevoeging van de mi aan de linkerkant. Ja, bara et olam haba, schiep hij de toekomstige wereld. Alles is in één keer, alles is geschapen de toekomstige wereld, 22, of a ma, en doornaam ma, bara het aulama ze, schiep hij deze wereld. En nu kijk naar het woord, en nu kijk naar het woord, blima. Kijk naar het woord blima. Hij zei ons, nu, dus wat we extra wat we hebben nu geleerd. Wij hebben in het woord blima, we hebben dan 42, de naam 42, ja, dus Bet Lamet Jood is 42. Dat is dan de, wat de 42, de naam van 42, dat mijn Bed. Bet. Ja? Dus de naam van waar, waar, waar dat de kracht komt van Keter, Chokma en Bina naar de schepping, naar Zeer en Bina en de noekwa. En dan komt de naam Ma. Kay? De naam Ma. Okay, de Namma. En hij zegt zo so ons dat door de Namma wordt de lagere wereld geschapen. En door de Namma wordt ook de, word de, de hogere wereld geschapen. We zien ook hier de letter Ud. Zie dat? Ook de letter Ud zien we ook in, de, in het woord Blima. Dus eigenlijk met dat woord zien we dat en de hogere en de lagere wereld zitten ook dat inbegrepen in datgene wat komt van boven naar die noekwa, naar, naar de aarde eigenlijk want de hele bedoeling is niet daar onthoud dat erg goed de hele bedoeling is niet wat boven is, we leren wat boven is om hier dat wat wat boven is, te brengen naar datgene wat la, wat hier is. Ja, in overeenstemming, in overeenkomst naar eigenschappen. Dat is wat wij moeten doen. Waarom leren wij wat hoger is? Om op te steken, net zoals Moshe. Moshe en aantrekken dat naar deze wereld, ja of niet? Waarom Moshe kwam naar de berg Sinai en waarom blijf je daar niet? Ja, is toch gezellig zo so met de schepper, ja of niet? Je hoeft niet naar de, je hoeft niet naar de winkel gaan. 40 dagen niet eten, niet drinken, je hoeft geen Coca-Cola, niets. Weet je dat? 40 dagen in de, op de berg Sinaa, je hoeft niet te eten, niet te drinken. Eigenlijk, En dat al dat, al dat zootje dan beneden, dan stond daar. Ja, nou moet je dat allemaal mee, moet je dat ermee te maken. <coughs> ik kwam daar naartoe, ze gingen daar allemaal dansen en al die andere, die, alle perversie gingen ze daar doen. eigenlijk dansen en met elkaar te, aan elkaar te zitten veel, veel, veel. Moest, je dat, moest je dat allemaal hebben die je kon daar blijven Leuk. en waarom ging je dan daarna weer vervolgens toen hij zag dat ze allemaal dat gouden kalf gingen ze dienen, waarom kwam je naar boven en die ging voor hen pleiten ja? Voorheen, voor, uh, bidden voor hen ja of niet, wat zei dan Hashem tegen hem ik ga ze allemaal nu afmaken als hij hey, allemaal. En ga ik van jou, ga ik een groot volk maken. He? Alleen begreep ik het niet. Hoe, hoe zou hij, als hij hen allemaal kapot zou maken. Hoe, hoe zou hij dan aan een vrouwtje komen. Maar begrijp ik niet. Maar goed, dat, is niet, dat was niet gezegd. Doe het er niet toe. Alles maar, huh? alles precies, alles zit je in een mensen, zijn. natuurlijk. Dat is, dat is, daar, daar draait het om. Maar Moshe ging toch naar beneden, ja, en heeft de Torah ver, verbrokkeld of zoiets et cetera. Maar hij ging naar beneden. Duidelijk, wat betekent dat? Alles is het in een mens precies. Wij gaan naar boven, wij doen net zoals Moshe Onze, ons deel van boven de chazé, die gaat omhoog. Duidelijk. En dan moeten we dat licht brengen onder de gazaar. En daar onder de gazé bij ons hoe lager, hoe zwaardere krachten zitten. Daar. Die eile, die eile. Dat was hetgene wat staat geschreven dat toen Moshe er niet was. Hij ging omhoog. Dan gingen de lagere krachten, ja, nehi. Dus eile, die gingen dan protesteren. Of ze zeggen dat eile is onze God. Eile, dus en Moshe moest komen naar beneden en moest die brengen daar via de middelste lijn in één mens. Alles is in één mens. En dat corrigeren die, ja, de kilim die onder de, onder de berg sta, stonden. Duidelijk, dus dat is wat wij ook moeten doen. Dus dat yes, is wat wij moeten ook doen. Duidelijk, right? alles in één mens. Onthoud dat erg goed. Alleen dat helpt ons om on te zien alles, dat alles is in één mens. Oké, okay, dat was een beetje over die bli ma, en dat extra, uh, dus de uitleg van de openbaring, zoals dat toegevoegd werd aan de zorg. We aas, asa tot 23 na de kom, na, die, na, die, na, die, na die we az a satol dot hashem shalem de volgende pagina 4 eh Dalit, dalet 64 de rechter kolom hasulam van hasulam de eerste regel mashloha mikodem lahen en nu terug naar de vorige pagina na de punt we zee hoe romes lemala ulemata dat heb ik niet gezegd hier. en dat is wat waarop zin speelt wat staat geschreven, lemala ulemata boven en beneden we azasa doet, en dan maakte het voortbrengsel dus het kon voortbrengen. Het kon baren of het ware. We had Hashem Shalem op deze traptreden. op de traptreden van de Abu waar de Zierantine opgestegen was. We had zah Hashem Shalem, daar kwam uit, of verscheen, de volledige naam. We gaan terug we gaan verder naar de volgende pagina. Dus op het niveau van de Abou daar kwam de volledige naam uit uh, de eerste regel. ja mi lachen. Dat er niet was, daarvoor, dat het daarvoor niet was. Daarvoor was het niet, ja. In de eerste sud was het alleen maar Eloki, ziedaar. Of. Uh, en nu is het volledige naam links hebben wij volledige naam Elohim en de rechts hebben wij dan Abraham en dat is verbonden met elkaar en dat is dan Chassadim ja, yeah, gard dus de, de Chassadim en, en de chokma en wij zijn nog niet klaar natuurlijk, dat moet allemaal nog de middelste lijn, we kunnen dat allemaal zien maar dat komt FEDER per sprake. Vze EIN Hu in de eerste regel 1 na toldot a shamayim va ga be Shigu dri. OTIJOT be Avraham. Ki Holha toldot. Hayut loyot hier, bli, slimoed. Ade, senevra, smo, abraham. Kijk. En nu, kijk, de eerste regel We ze hoe, en dat is, seneimar, dat is wat gezegd werd. Eile Toldotus Shamayim in de Torah staat het geschreven, bij de beschrijving van de scheppingsdaad staat het, na de scheppingsdaad staat het Eile Toldotus Shamayim Vares, dat zijn de voortbrengselen van de hemel en de aarde, Behibaram, en daar staat het Behibaram, bij hun scheppen. Ja, En als je kijkt naar het woord Behibaram bij het scheppen. En dat le lettertje He, de tweede letter. He <coughs> is klein geschreven. Ja, yeah, klein geschreven. Behibaram. Behibaram. Shehu otje Be'Avraham. Dat als je dat woordje Behibaram. Dus het vierde woord van de regel 2. Als je hem omdraait, dus de letters. De letter hei, en de letter Alef omwisselt, dan wordt het Abraham. Dus dan zien we dat de hemel en de aarde, oftewel wat hij zei, boven en beneden, oftewel de toekomstige wereld en, de, en, de, en deze wereld, werden geschapen door Abraham. Dus door de kracht Abraham rechts. Maar niet denken door door die lummel die hier op aarde uh, liep, de lummel, lummel die Abraham heette duidelijk, dan moet je niet denken dat het of dan heligheid aan te geven aan de mens elke mens, geen mens heeft in zichzelf enige, enige heligheid, onthoud dat erg goed geen mens ooit had heligheid in zichzelf geen mens heeft dat en tot de komst van de van de bevreden, het licht van de bevrijding, het licht van de ketter. Niemand op aarde hier heeft enige heiligheid in zichzelf. Duidelijk. Het enige is wat de heiligheid, wat wij de mens kan hebben, wanneer hij verbindt zichzelf met het heilige. Duidelijk. Verbindt zich zijn eigen kilim corrigeert, door, dus door je eigen intentie. En jij ontvangt het heilige in jezelf. <laughs> dat is het enige wat wij kunnen ontvangen. Dat wij ontvangen, dat is niet van mij, want... het, het kan altijd weg. Duidelijk. Het enige is dat ik... Mij, laat mijn kiliem corrigeren. Dat is het enige... dat ik maak mijzelf in staat... breng mijzelf in staat om het heilige te ervaren. Te brengen dat hier naartoe. Dat is alles wat we kunnen doen hier. Want al het vlees... wat, wat al ons vlees... en het lagere... van ons is ontleend aan het systeem van de onreine krachten. Iedereen hoort dat wat ik zeg? Dus ons lichaam, waar de religieën zo so, so hoog over denken, ja, dat zij ze zeggen dat het heilig is, dat het een uh, heilig lichaam is of zo, so, ja hoe zeggen we dat? Uh, dat lichaam wat men denkt dat het zoiets so is is niets anders maar dan alleen maar dat voortbrengsel uit het systeem van de onreine krachten van onder de absolute, van de linkerkant van onder de absolute. heeft niets te maken met onze ziel. eigenlijk alleen omwille van het brengen, van het aantrekken, van het heilige, van de heilige werelden hier naartoe, is deze ziel geset Dus de heilige, de ziel die in ons is, is hij is geplaatst in dat lichaam, fysiek omhulsel. En wat in ons zit, de ziel wat in ons zit, dat is een stukje heiligheid. Maar, maar hoe kunnen we dat we kunnen die heiligheid alleen dan ervaren en dan brengen we ons in, wanneer we het in overeenstemming brengen met de wetten van het heel. Anders maken we alleen maar misbruik, niet misbruik, maar gebruiken we dat alleen voor, voor, iets, voor, voor dingen die waar het niet voor gemaakt, gegeven is. En dat is Abraham, dat is die kracht van Abraham, die ook deze man, die Abraham, waarschijnlijk was die ook leefde hij, waarschijnlijk, hoe weet ik het. Hoe weet ik moet ik eraan geloven dat die hier... ...op aarde had gelopen... ...dat, hij die, dat er was hier... Uh, ...omdat overeenkomst moet zijn natuurlijk... ...tussen hogere en lagere... ...dan kan ik zeggen... ...ja, hier misschien was wel iemand... ...maar is eigenlijk is het voor mij absoluut niet belangrijk... ...of iemand, een fysiek... ...iemand die... ...Abraham was hier op aarde... ...maar natuurlijk was hij wel... ...want hij was drager, de drager van deze kracht... ...dus Abraham... ...als mens die hier op aarde was... Hij heeft dus niets te maken met Abraham, wat wij nu leren, waar wij nu over leren. Iedereen begrijpt het? Hij was de drager van deze naam. Iedereen begrijpt het? Dus de naam, die, die, ook de Moshe, die hier op aarde was, heeft ook niets te maken met Moshe, die waar de Torah over schrijft. Dat is de kracht, die geestelijke kracht, dat Moshe, dat is dan de dat van de Zeranpien dat tegenover de Bina aanleert dat moshe dat deze mens die op aarde hier was hij was de drager van die van deze kracht okay? hm? dat, dat wij niet verbinden dat met de mens hier op aarde, dat moet je voor, goed, goed opletten dat jij steeds deze eenvoudige handeling dat steeds ontloopt want anders maak je daarvan iets wat absoluut niet de bedoeling daarvan is. Je gaat ermee niet, voor, niet, niet vooruit. Ook het volk Israël, wat daar geschreven staat. Niet verbinden met vlees en bloed waar het over staat. Het is erg moeilijk. Ik begrijp het. Dat is echt ook mijn Het mijn, is allemaal moeilijk om dat, om dat niet te doen. Volkeren in de wereld en dan Israël. En dan dat maken we dat allerlei, allerlei uh, ge, uh, gevolgen. Dat heeft absoluut niets te maken met de Torah Gewoon dat vereist discipline. Gewoon steeds steeds opletten. Uh, ki dat zei je dat drie daden komen. Kie, kool, kol, kie, hayut, hau, ki jod, hajut, lujot, bli, jod, Want alle letters gingen... Gewoon hingen eraan, hingen zonder volmaaktheid. Hingen zie dat ze waren in de lucht, als het ware. in de lucht, betekent in, in de. Ze ze kwamen niet naar beneden, de letters. We Waar? Altluot, huh? tluyot Oké, maar tluyot Ik bedoel niet Ja, niet toldot. Want, oké, maar want alle, voortbrengselen. alle voorbrengselen. Hingen, hingen, van het woord hangen, hingen zonder volmaaktheid. Kijk nou, wat betekent hingen zonder volmaaktheid? Wie kan het zeggen? Wie kan het zeggen? Wat betekent het? Alle voortbrengselen, wie zijn de voortbrengselen? Welke krachten zijn voortbrengselen? Waar beginnen de voortbrengselen? Huh? Nee, gewoon kijken. Wie zijn de voortbrengselen? Huh? de voorbrengselen zijn de voorbrengselen van de zeerampinen en de nukkels. de wereld is zeerampinen en nukkels. Ja? Ja. en de voorbrengselen, alle voorbrengselen betekent, alles waar, waar sprake is van, wat wij zeggen van de hemelse scharen, hemel, ja de hemel, de hemelscharen, ja, de hemelscharen leger, allemaal, uh, alle die krachten die waar het over sprake is, alle uh, uh, engelen, et cetera, dat bevindt zich allemaal vanaf Bria en naar beneden. Dus alle voortbrengselen waar het sprake over is, waar beginnen ze? Ze beginnen bij de Bria en naar beneden. Iedereen begrijpt het? Duidelijk? Nou, en nu vertelde je ons dat al die voortbrengselen hingen zonder slimmoed. hingen zonder de volmaaktheid. Waar hingen zij? Tot nu toe. Dus tot het, tot het moment. Let op. Goed. Het is altijd blijven kijken naar de boom des levens. Huh? Nee, nee. Kijk eens. Kijk goed. Al die voortbrengselen. Wie zijn de voortbrengselen? Alles wat hangt. Alles wat. vanaf die alle schepselen. alles wat leeft. Vanaf de Bria en naar beneden. Ja, Bria, Bria, Itzera, Vessia. En onze wereld ook naar beneden. Okay. En nu zegt hij dat zij hingen, hingen zij. Als men zegt dat het hangt, iets, ja, hij zegt dat zij ze waren niet volmaakt en zij hingen, dus zij waren nog niet volmaakt. Niet op hun eigen plaats. Hangt nog niet op hun eigen plaats. Wat hebben we nu meegemaakt? Door, het, door dat de malgoed en de zeerampien die stegen op naar de jirsut. Ja of niet? Als de zeerampien, erg belangrijk. En nu ga goed kijken, en nu praktijk. Als de malgoed en de zeerampien stegen op naar de jirsut. Wat gebeurt er dan met de Degene die dan in de bia, in de bria, het era was, ja zei. Huh? Ze is tegen mij. Natuurlijk ze stegen mij. Ze is tegen mij. ze mee? Dus ze doen mee. Dus ze, als het ware, hangen aan die, aan de zon, aan de zeerantpien en ook of niet? Want die hangen aan hem. Dus wanneer zij stegen op de zon, de en ook stegen op naar de eerste. Ja, zeer en we hebben gezegd, die hangt aan wie? Die omhult, die omhullt de Israels, aber manlijke, ja, de mannelijke kant. En de, de, de Nukwa, die omhult, dit Twona, ja, de Twona, de fraulijke, het fraulijke uh, van de, van de Ischus. Uh, ja, van de Isus. En natuurlijk alles wat eronder is, wat is de Brijaytzer, was ja hangt, natuurlijk aan die Nukwa. De Nukwa heeft ze voortgebracht. Ja? De Nukwa is de laatste station. De Nukwa, de Nukwa is de oorzaak en de mama, de moeder van alles wat in de BIA is. Dus samen met de Nukwa, Nukwa heeft naar boven gebracht alle, alle rishimod van alles wat er onder haar is. Dus alle krachten in potentie, alles wat onder haar, al die voortbrengselen die, die nog niet kwamen, in leven, als het ware. Maar die potentieel al aanwezig zijn. Deelijk? Dus dat is wat zij bracht omhoog. Als zij nu hangen aan de Tfuna. Dus aan de Nukwa. Dus allemaal hangen ze nu aan wie? Ze hangen aan de Malchut. Duidelijk. ze stammen van de Malchut. Dus ze hangen van de Malchut. Aan de Malchut. En de Malchut. Binnen de Malchut is de Tfuna. En nu... De volgende stap is, is nog een keer dan. De Yirsut stijgt op, ja of niet? Nog een maan wordt gebracht, opgebracht, en de Yirsut stijgt op naar de Abu ima Samen, eigenlijk, samen, samen met, de, met de zon. Of het we, beter te zeggen, de zon stapt, die gaat nog eentje omhoog. En pas dan, wanneer. Wanneer nog, dus voordat de volmaaktheid komt, voordat de naam Elohim tot stand komt, iedereen ziet het? Dan hangen zij nog, al die voortbrengselen hangen dan nog aan die Nukwa. Maar zodra die Nukwa de volmaaktheid verkrijgt, dan bij de Abou Yima, dan kan de Nukwa, heeft al het goede, heeft de, de, de naam, herinner je nog, de naam 60 x 10.000, we hebben geleerd, ontvangt. En dat geeft zin aan al die voortbrengselen van haar, van haar. Die hangen aan haar, ja of niet? Ze geeft eerst aan hen. En ze, waar staan zij dan die voortbrengselen? Die hangen ook aan haar. Die, die samen met haar, als het ware, stegen op naar de plaats van de aboeim. Maar zij kunnen daar niets ontvangen van wat Noekwa ontvangt. Want zij moet eerst ontvangen. Ja? De nukwa ontvangt en dan de nukwa wat ontvangt. Wat gaat ze doen nukwa, nukwa dan doen? Zij gaat het zelf natuurlijk geven, geeft aan haar eigen toestand toen zij nog in de IJssoot stond. Ja of niet? Ja of niet? De nukwa die staat nu in de Abuboima. Die heeft nu vol magtheid, de volmaktheid ontvangen. Aan wie geeft ze dan? Aan de lagere, oké, okay. maar hoe kan ze geven? Altijd kan je hand in hand geven, ja of niet? Aan hand in de, in, de, in de voet. Dus dan ook, wanneer je in de volledige toestand van haar bij Abu Ima, zij bekleedt nu Ima, de hoge Ima. Ze geeft dit aan haarzelf. In haar toestand toen zij ze, toen ze bekleedde dit Funa, ja of niet? En samen met haar, daar ook, daar waar de Twona stond, niets verdwijnt in het geestelijke, ja of niet? Dus daar staan nog steeds... al die voortbrengselen... die hingen daar nog... aan de Nukwa... in de toestand... toen de Nukwa stond nog in de... In de uh, bekleedde nog de Tfuna... ja of niet? Dus allemaal ontvangen zij dat... gradueel van haar... en dat gaat allemaal verder... totdat de Malchut uiteindelijk let op... totdat de Nukwa uiteindelijk zakt... terug naar haar eigen plaats... eigenlijk. Dat wil zeggen, die van boven die geeft licht na, uiteindelijk naar dem, aan de Noekwa die op haar eigen plaats staat. Iedereen begrijpt het? Niets verdwijnt in het geestelijke. Begrijp je dat? Als de Noekwa steeg nu naar de Abu dan die Noekwa die geeft aan haarzelf in haar vorige toestand. uiteindelijk En samen daarmee geeft zij ook aan de voortbrengselen. Dat wil zeggen, die krachten die haar omhullen. Want kunnen we ook zeggen dat die briyajitseraiwis, ja, die omhullen de nukwa, ja of niet? Omdat wat, wat minder is, of wat lager is, we kunnen ook zeggen dat dit omhult datgene wat die binnen is. Oké, okay, begrijp je dat? Dus op die manier uh, hingen al die voortbrengselen, potentieel hingen ze aan die nukwa. En nu de nukwa volmaakt is, dan geeft ze al die volmachtheid via haarzelf. Naar al die lagere werelden, duidelijk. En uiteindelijk brengt ze dan ook, brengt ze ook, want kijk, samen met de nukvasten op de krachten van de Briajtsaravasya, ja of niet? Precies hetzelfde nu gebeurt het met de werelden Briajtsaravasya, oftewel de voortbrengselen. Ook zij geven elkaar nu de krachten van boven naar hun eigen plaatsen, duidelijk. En dan, wanneer ze staan op hun eigen plaats, dan ontvangen ze op hun eigen plaats. De hele bedoeling is om boven te ontvangen, boven, komen naar boven te ontvangen, daar is de kracht te ontvangen, duidelijk, en dan naar beneden te trekken, naar je eigen plek te trekken, en dan via de middelste, middelste weg het leven te geven aan de lagere regioenen van jou. Zo gaat het ook hier. Wat wij leren is. Op die manier ontvangen wij ook. Denk. Omhoog gaan. Daar het licht. aan uh, Halen. En naar beneden komen. En jullie zien bijvoorbeeld mij. Dat ik na de les. De laatste les. Uh, regelmatig doe ik dat. En vroeger deed ik het niet. Dan direct na de les doe ik mijn bril. Zet ik mijn bril op. Met een, met een kleur glazen op. Ja? Nu doe ik na de les direct. Doe ik mijn bril direct hier. Wanneer jullie al gaan, een beetje weg. of zo, so. Dan doe ik mijn zo'n bril direct op. Zet ik op mijn uh, ogen. Waarom doe ik dat? Het is zo dat... Het is net, ik heb ook gevoel. Net precies hetzelfde. Want alles wat ik vertelde, haal ik het van boven. Dan... Na de les, direct, na de les. Als ik met iemand spreken, ik heb ik geen probleem, na de les. Maar dan is het net heb ik het gevoel dat ik net of ik mijn ziel is nog niet helemaal terug. En dan moet ik dan met iemand spreken, dat doe ik wel. Maar een deel ik voel het net of de stukjes van mijn ziel als het ware terugkeren naar hier naar deze plaats. Eigenlijk, maar normaal thuis, ik spreek erg zachtjes en ik bedoel ik vind me nooit op wat ik ook doe, altijd zacht en altijd rustig, etc. Maar hier, omdat ik moet opstegen met alle bewegingen wat ik maak, dan ga ik ook omhoog. En dan na de les, ik voel het nog gedurende 72 minuten, 72, dat is AB, ja, dat is de naam AB. En dat is ook dus 72 minuutjes ongeveer, duurt het ongeveer totdat ik voel weer dat mijn, mijn zie als het ware, volledig, alle drie delen, helemaal teruggekeerd zijn, uh, in mij. En dan ben ik weer, zo. het kan niet zo direct, van de ene op een andere. Eigenlijk. Daarom begreep ik ook niet hoe dat, ik kon het, nooit kon het ook niet begrepen, uh, in de synagoge, toen ik gewe vroeger geweest was, dat, ik zeg het even, dat na, de, na het gebed, Amida, in Amida komt de mens, in het staande gebed, de mens komt tot de absolute. En direct, direct, direct na het, de Amida, gaan ze met, met elkaar praten. En, en toen, toen wist ik nog, en leerde ik Kabbalah nog niet, maar dat gevoel had ik het wel, dat mijn ziel is nog ergens daar. En hoe kan je dan nu direct praten over, over werk en over business, over dat... En dat komt omdat zij nergens naartoe gaan, begrijp ik? Ze bidden dat zo gewoon door hun mond en naar buiten. Duidelijk. En daarom is het, uh, kunnen ze direct na, na het spreken van dat staand gebed, kunnen ze direct praten over business, want het is, uh, ze deden dat alleen met, met, met de lippen. Duidelijk. Maar als het goed is, dan moet je naar de les... wanneer je ook thuis leert, dan moet je naar de les... Ook een tijd hebben om jouw ziel ook terug te laten keren. Stap voor stap dat je dat leert. En daardoor, daarvoor doe ik mijn bril. Dan kan je niet zien dat ik mijn leid, wat ik leid bijvoorbeeld, omdat mijn ziel is nog niet teruggekeerd. Dan kan ik niet, dan kan ik niet de antwoord geven jou als ik bijvoorbeeld iemand komt naar mij toe. Mag wel, natuurlijk mag je dat doen. Maar dan doe ik mijn bril op. Dan ga ik dan van binnen nog, ben ik bezig met het aantrekken. ...van mijn ziel weer terug... ...naar hier... Ja, ...terwijl ik hier sta... ...en dan ga ik met de uiterlijke mond... ...met mijn mond, ga ik je antwoord geven... ...dat is geen probleem... ...maar dan ben ik bezig met nog... ...met terug laten komen van mijn ziel... ...en dat is dan... ...dat heet de regel... En je kan, ook, eh, kan het ook zien in de... ...halacha, in de wetgeving... ...in de Joodse wetgeving bestaat ook zoiets... ...dat de wet van de... 42, ...72 minuten... Let op wat ik nu probeer te zeggen. Maar het begreep, men begreep het niet. Als iemand bijvoorbeeld eet. Echt de volle maaltijd neemt. Goed, luisteren wat ik zeg. Hoor ik, want wat ik nu vertel. Dus kan je nergens horen. Van geen rabbi in de wereld. Ik uh, bedoel. Arie leeft niet meer. Maar wie, van wie kan je horen? Maar er bestaat zo'n regel. Ja? Dus dat is echt de wet. Nou wet bedoel. Uh, hoe men moet naleven. Dat als iemand eet. Een volledige maaltijd, met brood, met alles erop en eraan. Als je klaar is met het, met het eten, dan moet je dan. op dat plek, op dezelfde plek, let op, dat is absoluut geestelijk hoe dat Joodse weten zijn. Dat op de plek waar jij gegeten hebt, jij moet niet weglopen, liefst niet weglopen gedurende 72, binnen, binnen de 72 minuten, dat is Abba. Dat is de gematria ab. Gematria zoals, ja, de chokma. Dat jij moet niet binnen die 72 minuutjes moet je dan dat... Birgat Amazon zeggen. Dus dat de zegening na het eten. Grote stuk tekst. Ja, dat moet je de mens zeggen. Dat gedurende 72 minuutjes. Niet later dan de 72 minuten. Oké? Okay? De mens moet dat zeggen. Dus nou, het eten direct zeggen dat je het eten niet vergeet, etc. En niet weglopen naar een ander lokaal en daar proberen te doen, maar op dat plek, op deze plek doen. Eigenlijk, waarom op deze plek? We hebben gezegd, op de, op de plaats waar je trekt de schina, op de plaats waar je trekt het hele gelicht, op deze plaats moet ze ook, komt ze ook terecht. En als je loopt weg. Alles komt van boven, wij zien dat niet, begrijp je, de, die, die straling komt van, kom van boven, dus blijf op dezelfde plek. En zeg dat, de mens moet dan zeggen, op, ter plekke moet je dan zeggen, deze zegening van Birkat damaso En niet bijvoorbeeld naar een uh, andere lokaal of zelfs uh, dan zeg je naar een andere kamer lopen en daar, daar zeggen, want alles komt van dezelfde plek, waar je, waar, je dat, waar je gegeten had. Want eten is, eten is net zoals zivuk, net zoals zivuk. jij krijgt, krijgt, kijk nou, probeer het, wanneer je eet. Kijk, hoe, hoe vaak de mens wordt, verkrijg ik gadloed, grote toestanden bij het eten, ja of niet? Kijk nou, ja of niet? Bij het eten, als een mens eet en drinkt, komt er zo'n kracht ook, ja... Je voelt het soms als een King Kong, zo'n lekker biefstuk en alles. Je voelt het geweldig jezelf. Heb ik. Dat is ook een vorm van, van lagen, maar het is ook een vorm van ziboek wat, wat, wat gemaakt is. En dat suggereert natuurlijk dat geestelijke, dan 72 minuten duurt het, doordat het allemaal. En de verklaring, gewoon een traditionele verklaring, is ook niet gek, maar dan dat na de 72 minuten is al het eten wat ik gegeten heb, is al vertierd, of zo goed als is vertierd, of het is al niet meer in de vorm zoals het was, dus dan is het niet meer uh, dan is het niet meer vatbaar voor dat uh, de zegening die je moet uitspreken na het eten. Duidelijk? Maar dat is hetzelfde principe, hetzelfde principe wat ik het ook over heb. Dus na het Leren van Kabbalah bijvoorbeeld, dan moet je altijd een tijdje nemen om, om, eh, om het weer, jouw ziel, naar beneden te halen. Okay. En dat is wat hij ook ons vertelt hier, dat, dat al die voortbrengselen, ja, voorbreng, die hangen allemaal, hangen allemaal, tleod, moet zonder, zonder volmacht. When the full mastery that is done, the chassadim and chokhmah d'arim. That is the full market. And what is that? Chokhmah ab. That is also the name ab and ab. That is the chokhmah. What binnen the chassadim is and ab is the gematria 72 Ab is ein bet 27. It's not too far. All this is Ad dus blie moet zonder volmaaktheid. Oké. Okay. Ook hier staat het een mooie woordje dat blie zonder zie. Dat blie van de blie ma. Zie? Dat vierde de vierde regel: dat is het de eerste, de eerste, de eerste woord, is dat blie, sle moet zonder volmaaktheid. no shel avraham, dus zij waren zonder volmaaktheid. Totdat de naam Abraham werd geschapen. Kijk. Okay. eigenlijk, totdat de naam Abraham werd geschapen. Laten we hem nog even uitspreken. Maar dan, wij weten, dat is de chassadim. Ja, chassadim, die moet dan uh, omhullen de, de gochma. En dat is de volmaak. Vijf. Oké. Okay.